Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Delen van Noord-Limburg en een aantal Brabantse plaatsen... kampen met een grote stroomstoring. Her en der zijn straatlantaarns en stoplichten uitgevallen, zo meldt de brandweer. Op een aantal plaatsen is er ook geen water... en er zijn problemen met het mobiele telefoonverkeer. De storing bego begon rond half vier. En het lijkt erop dat de stroom nu weer terugkomt. De oorzaak is nog niet duidelijk.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 Volgens de Brabantse politie was er mogelijk een ruzie in de relationele sfeer die uit alle hand is gelopen. In de buurt van de woning is een verdachte aangehouden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.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 Bij de uitreiking van de Emmy Awards voor beste tv-programma's zijn vooral de drama-serie Homeland en de comedy-serie Modern Family in de prijzen gevallen. Beide series werden verkozen tot beste in hun genre. Modern Family kreeg de prijs voor beste comedy voor de derde keer op rij. Het weer buien, mogelijk met onweer. In de ochtend eerst wat droger, maar vanmiddag opnieuw buien met kans op windstoten en lokaal veel neerslag. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio In Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 24 september. Goedemorgen. In Den Haag gaat de formatie weer verder. Joost Vullings praat u bij vanochtend. Ja, en ondertussen stromen de wensenlijstjes en adviezen binnen bij de informateurs. De SER bijvoorbeeld adviseert dringend iets te doen aan de stijging van de kosten in de zorg. Daar praten we vanochtend over met het kroonlid Jet maken. Ja, en toevallig of niet, allerlei zorgorganisaties presenteren vanochtend ook de agenda voor de zorg. Ook al met adviezen om de kosten te beperken. Verslaggever Paul Sanders is straks bij de presentatie. En Marno Remmers is nu al in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk... om daar te praten met werknemers in de zorg. Verder. Over de nasleep uiteraard van de rellen in Haren praten we met de politie Groningen. En met de deskundige crisiscommunicatie Hans Siepel en socioloog René Veenstra. U hoort zo meer over de stroomstoring in Limburg en Noord-Brabant, die voorbij schijnt te zijn. Openbaar Ministerie vertelt later vandaag waarom het liquidatieproces is uitgesteld. Staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken geeft meer duidelijkheid over de situatie van de pensioenfondsen. Beschouw het voetbal en het wielrennen van afgelopen weekend na. En webwinkels doen het goed en blijven maar meer verkopen. Hoort u meer over dit Radio 1 Journaal tot... Half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. In het noorden van Limburg en delen van Brabant is vannacht even de stroom uitgevallen. en waren er problemen met de watervoorziening. We hebben nu contact met Mario Onkrink van de Veiligheidsregio Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was er aan de hand? Wij kregen rond half vier bij de meldkamer een, een melding binnen dat in grote delen van Noord-Limburg de stroom was uitgevallen. En datzelfde gold voor de watervoorziening in grote delen van dat gebied. En hoe is het nu? Het is gelukkig verholpen voor wat betreft de stroomvoorziening. We hebben begrepen van Tenet dat de stroomvoorziening sinds een half uur weer op gang is. En dat Limburg Noord weer voorzien is van stroom. Voor wat betreft de waterleverantie zal men nog een klein beetje geduld moeten hebben. We hebben begrepen van watermaatschappij Limburg dat ze momenteel bezig zijn met het resetten van de pompen. En zij verwachten rond 7 uur ook de watervoorziening in het getroffen gebied weer te hebben gerealiseerd. En waar zat het probleem? Dat is uh, ons niet duidelijk als veiligheidsregio. Dat uh, probleem moet natuurlijk worden opgelost door de stroomleverancier uh, uh, Tennet in dit geval. Zij zullen ook uh, wat dat betreft een uh, noorzaak kunnen noemen. Heeft het verder voor problemen gezorgd, weet u dat? Uh, nee, dat niet. We hebben begrepen en daarom hebben wij ook hier uh, opgeschaald in Limburg-Noord... Uh, dat er toch een aantal belangrijke voorzieningen in het gebied liggen, waaronder het ziekenhuis in Venray. Mm -hmm. Dat heeft korte tijd een opnamestop uh, ingesteld. Uh, er waren ook een aantal verzorgingstehuizen, maar gelukkig hebben al die belangrijke voorzieningen kunnen overschakelen op noodaggregaten. Ja, en draait nu uh, alles weer op uh, normale stroomvoorziening of, of gaat het nog steeds via een noodsysteem? Ik kan dat op dit moment niet inschatten... omdat ik natuurlijk vanuit Ven nog niet zie hoe de verzorgingshuizen op dit moment bezig zijn. Uh, maar ik verwacht nogmaals dat zij ook weer stroom hebben... en gewoon weer op de reguliere stroomvoorziening zijn aangewezen. Goed, Mario Ogenk van de Veiligheidsregio Limburg. Dank u wel. Graag gedaan. Vannacht zijn de Emmy Awards uitgereikt. Prijzen voor de beste televisieprogramma's. Op de rode loper probeerden veel fotografen de aandacht te trekken... van de poserende acteurs en actrices... January! January, f*** on the road, please! Julianne, over de schouder! Kristen, right here, please! Kristen, over je schouder! Ellen your shoulder! Of ze even over haar schouder wil kijken. De dramaserie Homeland was de grote winnaar. De serie kreeg bijvoorbeeld een prijs voor het beste script. You said you had information about an attack. I have information. Prove it.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 Nou, en Claire Deens kreeg een uh, Emmy voor haar rol als CIA-agent in Holland. Bij een Foxconn-fabriek in de Chinese stad Daiyuan zijn vannacht rellen uitgebroken. Zo'n 2000 medewerkers zijn woedend omdat een bewaker een van de arbeiders zou hebben geslagen. Boze menigte heeft onder meer een wachttoren vernield. Op een YouTube-filmpje zijn veel schreeuwende Chinezen te zien. De politie is uitgerukt om de medewerkers in bedwang te krijgen. De Foxconn-fabrieken in China staan ook wel bekend als Apple-fabrieken. Het bedrijf kwam eerder in het nieuws vanwege de slechte werkomstandigheden. De werkdruk is er extreem hoog en er breken vaak ziektes uit op de werkvloer. In best zijn gisteravond de man en een vrouwen om het leven gekomen bij een steekpartij. Politie Brabant Zuidoost. In de woning hebben wij een man en een vrouw uh, aangetroffen om um het leven gebracht, vermoedelijk door een uh, steekincident. Uh, we hebben ook een vermoeden dat het uh, mogelijk speelt in de, binnen de relationele sfeer. Echter, we mogen niks uitsluiten. Op dit moment vindt er dan ook uitgebreid onderzoek plaats, buurtonderzoek en spooronderzoek. Deze buurtbewoner kwam net na de steekpartij thuis.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 De steekpartij was rond 11 uur gisteravond. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. In Wit-Rusland zijn gisteren genoeg kiezers naar de stembus gegaan... om de uitslag geldig te maken. Meer dan 50 was nodig en 74 procent kwam op dagen... ook al had de oppositie opgeroepen om thuis te blijven. De main opposition parties hun kandidaten een week ago. Don't vote, go fishing became the campaign call, apparently hoping that a boycott would keep turnout below the required minimum. Als meer dan de helft van de 7 miljoen kiezers daaraan gehoor had gegeven, hadden er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Toch zegt deze waarnemer dat het geen eerlijke verkiezingen waren. We can't call this elections fair uh, because uh, there are no independent candidates and theater? Er waren geen tegenstanders voor president Lukashenko, zegt deze waarnemer. Ook wel de laatste dictator van Europa genoemd, Lukashenko. Volgens de oppositie stond de uitslag van tevoren al vast. Uh, zou die vaststaan door fraude en intimidatie. Lukashenko is al 18 jaar aan de macht. De uitslag wordt in de loop van vandaag verwacht. Bij een zelfmoordaanslag in Nigeria zijn twee mensen om het leven gekomen en zeker 45 mensen gewond geraakt, meldt het Rode Kruis. Een man liet zijn auto ontploffen bij de ingang van een kerk. Net op dat moment was de kerkdienst afgelopen, vertelt deze vrouw. Als we finished de service, I was crossing, I see a vehicle just crossed, I just I was thinking it is a security car. Immediately I just reach here, I can feel something come past my my body, like I said Jesus. In de stad Bauchi zijn er meerdere aanslagen door de islamitische groepering Boko Haram, die de Sharia-wet in Nigeria wil invoeren. Deze aanslag is nog door niemand officieel opgejaicht. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton is moe en wil na haar ministerschap een tijdje vrijnemen. Dat heeft haar man Bill in een interview gezegd. You know she's worked hard for 20 years. We had eight years in the White House, en she ran for the Senate. She served in New York for eight years, then she immediately became Secretary of State. And she's tired. She's really worked hard. I think she's done a fabulous job. I'm very proud of her. But she wants to take some time off. So I think we ought to give her a chance to organize her life and decide what she wants to do. Hij zei dat Hillary de laatste twintig jaar hard had gewerkt, met acht jaar in het Witte Huis, acht jaar in de Senaat, en daarna werd ze meteen minister van Buitenlandse Zaken. Volgens Bill Clinton wil ze een tijdje vrijnemen en dan een boek schrijven. Hij sluit trouwens niet uit dat ze over vier jaar een gooi doet naar het presidentschap van de Verenigde Staten. You know, she, it's a decision she'll have to make. But whatever she does, I'm for her first, last, and always. She did, she's the ablest. I know I'm biased, but I think she demonstrated as senator en als Secretary of State. Dat ze has extraordinary ability. She'll push a rock up a hill as long as it takes to get it up the hill. Ja, Bill is misschien wat bevooroordeeld, maar hij denkt dat zijn vrouw uitstekend in staat zou zijn de Verenigde Staten te leiden. Hillary Clinton stopt begin volgend jaar als minister van buitenlandse zaken. Tot slot het financiële nieuws. De beurzen in New York sloot afgelopen vrijdag zonder veel beweging. Dow Jones noteerde aan het eind van de handel een tiende hoger, net als technologiebeurs Nasdaq. Ook beleggers in Amsterdam deden het rustig aan. De AIX sloot vrijwel onveranderd. In Azië wordt alweer een paar uur gehandeld, daar staat de Japanse Nikkei nu op licht verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we om 12 minuten over 6 voor de eerste keer vanochtend naar Mino Remmers. Mino, goeiemorgen. Goedemorgen. Al tussen het personeel in de zorg? Uh, nou, alleen nog maar bij de, de mevrouw van de hoofdingang. Nou. Die druk bezig is met uh, waar wij mogen parkeren, want voor je het weet heb je een bon. Dat is de eerste stap, oh, hè? Dat is een goed begin, zeg. Ja, jullie zeiden het vanochtend al, inderdaad, hè, dat uh, de zorg zich vandaag uh, roert. <coughs> Zorgorganisaties in Nederland uh, hebben een soort agenda samengesteld... en zijn er al de kippen bij, kan je wel zeggen, om... Uh, ja, toch hun wensenlijst op tafel te leggen voor het nieuwe kabinet. En uh, ja, je zou het eigenlijk een soort grote lobby kunnen noemen. Wij zijn in het Rode Kruisziekenhuis ziekenhuis in Beverwijk. Dat kennen denk ik heel veel mensen ook wel als het bekende brandwondencentrum... want dat hebben ze hier ook in Beverwijk. Maar het is ook gewoon een ziekenhuis waar ze natuurlijk ook zo hun, uh, hun wensen hebben. En dat, daarmee moest ik eigenlijk even terugdenken aan de jaren negentig... Toen waren er heel veel acties, hè? nu 91, misschien weten we het allemaal nog. Toen kwamen de verpleegkundigen in actie 1990 tegen de bezuinigingen. Tegenwoordig gaat het natuurlijk heel erg over de zorgkosten... maar toen ging het heel erg over de salarissen. Ze eisten toen meer loon en minder werkdruk. En euh, nou, er is toen heel veel gedemonstreerd. Laten we even luisteren naar een fragment van 23 april 1990. De acties werden gehouden in het hele land. In Roermond was een grote bijeenkomst in het Ziekenhuis. Het personeel daar legde twee uur lang het werk neer om te luisteren naar de toespraken van vakbondsbestuurders. De bonden eisen 6% voor loonsverhoging en verlichting van de werkdruk. De onvrede van werkers in de gezondheidszorg is uitermate hoog en men is bereid om door middel van actie het eisenpakket van 6% binnen te halen. En die acties zullen er zeker komen als de werkgevers niet voor 30 april een beter voorstel hebben, waarschuwen de bonden. In Den Haag werd in het west Ziekenhuis een estafette werkonderbreking gehouden. Telkens was er een andere afdeling waar een uur lang niet gewerkt werd. Patiënten van de fysiotherapie waren van tevoren op de hoogte gesteld en bleven thuis. In de middagpauze werd ook hier het personeel van de verpleging en van de algemene diensten toegesproken. Al jaren wordt bezuinigd op de gezondheidszorg. Bezuinigingen omdat u deel uitmaakt van de collectieve sector. En daar is in de tachtige jaren onbezuinigd en daar wordt nog steeds onvoldoende middelen aan gegeven. Met andere woorden, de werkgevers moeten maar eens echt dit jaar met de billen lopen. Kijk, dat was 1990, Er zegt hier een mevrouw achter de bar die zegt, dat weet ik nog wel. Ja, volgens mij was dat in 89, want toen ben ik bevallen. Oh. In een t-shirt met 5% nu. Ja, dit was van 1990, maar het heeft een tijdje geduurd, die acties. En u zei net, uw man zat in het actiecomité. Ja, zeker, ja. ja. Dus we waren alle twee, alle twee werkzaam in de zorg. Dus, uh... U nog steeds? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Nu, nu zijn er ook wel weer wensen natuurlijk, hè, richting het kabinet. Zeker weten, ja. ja. ja wat is dus uw wens? Nou, maar weer 5 procent, denk je niet? <laughs> <Ja>? <laughs> Dat lijkt me wel een goed, uh, goed idee, ja. Is het een beetje een rustige nacht geweest eigenlijk? Heel erg rustig. Maar dat is altijd zo, hier de nachten. Ja. Komt de mensen door, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, er druppelen al wat mensen binnen. We gaan straks het ziekenhuis in. Marcel, Lara, we gaan eens even kijken wat de wensen zijn in Beverwijk. Uh, het zal niet zo klinken zoals net in dat fragment... maar <laughs> we zijn toch benieuwd wat ze hier uh, op hun wensenlijstje hebben staan. Absoluut. We zijn benieuwd en we gaan je volgen. Marno Remmers in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk.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 From your corner you rose to cut me down You cut me down and broke There's cracks, you'll see, when I'm on my knees, I still believe, and when I've hit the ground, neither lost nor found, if you believe in me, I still believe. Was die hij, and Sons, Holland Road. Bij een Foxconn-fabriek in de Chinese stad Taiwan zijn vannacht rellen uitgebroken. U hoorde er al eerder over. In de fabrieken worden verschillende Apple-onderdelen gemaakt. Correspondent in China, Marieke de Vries. Uh, Marieke, wat weet je al over deze rellen? Nou, wat we nu begrijpen is dat er gisteravond rond half twaalf gevechten zijn uitgebroken op een van de slaapzalen van de fabriek. Werknemers van verschillende afdelingen gingen volgens een woordvoerder van Foxconn met elkaar op de vuist.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 kan, omdat je moet weten, er zijn bij die fabriek 97.000 mensen aan het werk. Dus dat is nogal wat. Nou ja, foto's op sociale media uh, die daar zijn gepost. Laten ingeslagen ruiten van winkels zien, van de fabriek zien. niet vergeworpen auto's en de aanwezigheid van oproeppolitie. Maar die foto's zijn voor ons uh, in ieder geval niet te financieren. Dus dat moet ik er wel even bij zeggen. Marika, waarom zijn er uh, uitgebroken? Wat, wat, is, wat is de oorzaak daarvan? Dat is dus nog niet bekend. Of in ieder geval nog niet. Bekend gemaakt. Er gaan berichten over een bewaker die een, misschien een werknemer zou hebben aangevallen. Nou, de Foxconn-woordvoerder heeft het nadrukkelijk over gevechten onderling, tussen werknemers onderling. Dus ja, dus dat laten we zullen dat later op de dag waarschijnlijk nog wel te horen krijgen. Foxconn, de fabriek, uh, bekend, uh, is bekend geraakt, moet ik eigenlijk zeggen, vanwege de zware werkomstandigheden daar afgelopen jaar. Een Amerikaanse arbeidsorganisatie. Hij heeft daar onderzoek gedaan vorig jaar en daar kwam aan het licht dat nou ja, de werkdruk extreem hoog is, dat er ook ziektes uit zijn gebroken op de werkvloer. En Foxconn is nu bezig met het doorvoeren van verbeteringen. Dan mag een werkweek tegenwoordig nog maar 60 uur duren, waar dat voorheen veel meer was. Mm -hmm. um, of dat er iets mee te maken heeft, dat, uh, dat zullen we vast later nog leren. En wat wordt daar gemaakt in die fabriek, weet je dat Marike? Er wordt gesproken over dat de achterkantjes van de iPhone 5, die zojuist op de markt is gebracht, daar wordt gemaakt. Maar er wordt ook nog een heleboel andere dingen op het gebied van plasticen. En het is niet alleen een Apple. -verbied. Nee, precies. Oké, okay. okay. Marieke de Vries uh, houdt in de gaten. Dankjewel. We spreken hier wellicht later vanochtend nog. Bijna vijf voor half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Uitslag van de parlementsverkiezingen in Wit-Rusland is geldig verklaard. Met een opkomst van 74 procent hebben er genoeg mensen gestemd. De positie van president Lukashenko is geen moment in gevaar gekomen. Maar het is onwaarschijnlijk dat deze verkiezingen van waarnemers... de voldoende krijgen waar Lukashenko op had gehoopt. Tot op het laatste moment streden 293 kandidaten... om de 110 zetels van het Wit-Russische parlement. En ze gooiden daarbij alles in de strijd. Kandidaat Valeri Baradenia, 40 jaar, probeert het zaterdagmiddag nog met zang en dans. Tot vreugde van tientallen jongeren, van wie de meesten nog geen stemrecht hebben. hen ook een paar met vlaggen van Lukashenko's eigen jeugdbeweging. Of de optredens Baradinië extra stemmen op hebben geleverd weten we niet. Wel dat de Wit-Russische kiescommissie met dezelfde middelen op de verkiezingsdag probeert zoveel mogelijk kiezers naar de stembus te lokken. En dan niet alleen met muziek en dans, maar ook met goedkope gebakjes, worst en zelfs champagne. Volgens de Wit-Russische televisie zijn er in veel bedrijven overuren gemaakt om alle benodigde extra productie op tijd af te krijgen. Want, en dat is de boodschap die we hier dagenlang te horen hebben gekregen: verkiezingen zijn een feest. Die we in de catacombe van het Paleis der Republiek in Hartje-Mins... ...houdt de centrale kiescommissie de hele dag de vinger aan de pols... ...meldt de laatste opkomstcijfers... ...en maakt korte metten met kritische opmerkingen... ...over mogelijke stembusfraude. Al 16 jaar zwaait Lidia Jeremoshina... ...de scepter als voorzitter van de kiescommissie. Ze is persona non grata in Europa... ...omdat ze zo nauw betrokken is geweest bij tal van dubieuze verkiezingen. En over de mogelijke kritiek van buitenlandse waarnemers hoeft ze lachen. Van de waarnemers van het gemene best van onafhankelijke staat... het GOS verwacht ik een goede beoordeling, zegt ze. Wezenlijke aanmerkingen hebben ze niet... Dus het totale oordeel zal als altijd zijn. De ene legt het accent op het goede en de andere op het slechte. En die slechte kijk, daarmee doelt Jermoshena natuurlijk op de verwachte kritiek van de waarnemers van de OVSE. die maandagmiddag in een persconferentie hun voorlopige conclusies presenteren. President Lukashenko doet al even laconiek. Hij brengt zijn stem traditioneel uit in stembureau nummer 1... in gezelschap van zijn jongste zoon Nikolai. We houden die verkiezingen vandaag niet voor het Westen, zegt hij, maar voor wit rusland Het Wit-Russische volk beslist in het stemhokje wat er zal gebeuren. We hopen er het beste van. Volgens Lukashenko moeten Westerse en vooral Poolse critici eerst maar eens naar zichzelf kijken en kunnen ze een voorbeeld nemen aan wit Rusland. Tot slot heeft Lukashenko ook nog een sneer voor de oppositie. Die heeft opgeroepen tot een boycott van deze verkiezingen... en de kiezers heeft aangeraden zondag te gaan vissen of paddenstoelen te zoeken. Dat zijn gewoon lafaards die het volk niets te zeggen hebben. Dat is alles. Als je die politieke strijd bent aangegaan, moet je er ook voor vechten. Als je dat niet kunt, als je laf bent dan ben je gewoon geen volwaardig politicus. Ook voor Lukashenko en zijn zoontje is er muziek. Elders in Minsk beloven verschillende oppositieleiders elkaar op dat moment... dat ze hun onderlinge rivaliteit zullen begraven... om zich gezamenlijk te richten op de volgende grote uitdaging... de presidentsverkiezingen van 2015. Worden bijdragen van correspondent geert Goud Koerkamp vanuit de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. De wielrenner Philippe Gilbert heeft gisteren in Valkenburg het WK op de weg gewonnen. Met deze wereldtitel maakte hij zijn jaar een beetje goed. Gilbert was onder de indruk van de sfeer in Limburg. De sfeer was uh, enorm. En, uh, ja, de, de, de, de mensen uh, waren aan de roepen en dat was ongelooflijk. De, uh, het geluid daar uh, was niet te doen. Uh, ik heb,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 En de jongens die dat hebben overgenomen hebben een zeer goed gespeeld. Dus uh, ja, een compliment aan de groep moet ik eerlijk zeggen. Ja, daar was Feyenoord trainer Ronald Koeman het enigszins mee eens. Ik kan niet zeggen dat PSV fantastisch was. Uh, hij heeft wel zijn ding gedaan. En, en, en uiteindelijk, uh, wat ik al eerder aangaf, zeer verdiend gewonnen. Want de, de, de Nederland had hoger uit kunnen vallen. Maar ik had meer verwacht van Feyenoord. Koploper FC Twente won met 1-0 van Veen. maakte dus geen fout. Ajax deed dat wel. In de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag werd er met 1-1 gelijk gespeeld. Dat kwam omdat de spelers van Frank de Boer in de eerste helft ondermaats presteerden. Ik vond heel veel jongens slecht. Ik vond Lasse uh, was dramatisch de eerste helft. Chris was dramatisch. Uh, Rijn was ook niet goed de eerste helft. In de spits deed hij het in ieder geval veel beter. Maar kon, ik had wel 6-7 kunnen wisselen de eerste helft. Nou, en NAC besloot de feestweek rondom het 100-jarig bestaan van de club uit Breda af... met een 2-1-overwinning op AZ. En de stand in de eredivisie is nu als volgt. Op nummer 1 staat FC Twente met 18 punten uit de 6 zes wedstrijden. Tweede staat Vitesse met 14 punten. En op de gedeelde derde plaats staan Ajax en PSV met 12 punten. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is door op Negens. Goedemorgen. In het noorden van Limburg en een aantal Brabantse plaatsen... is er vanochtend een grote storing in de water- en stroomvoorziening. Rond half vier vannacht viel er van alles uit. Toen deed de straatlantaans en stoplicht het niet meer. Inmiddels is de elektriciteit weer terug. Aan het water wordt nog gewerkt. Oorzaak van de storing in Noord-Limburg is onduidelijk. Haren is ook vandaag nog druk bezig met het onderzoek naar de rellen van vrijdag. Voor inwoners is er vanavond een tweede bijeenkomst... waarop ze hun ervaringen kunnen delen. Daarbij is ook slachtofferhulp aanwezig. De gemeenteraad is een spoeddebat aangevraagd. Twee partijen vinden dat de overheid zijn plicht tot bescherming van de burgers heeft verzaakt. In Best in Noord-Brabant zijn gisteravond een man en een vrouw om het leven gekomen bij een steekpartij. Mogelijk was er een ruzie in de relationele sfeer. In de buurt van de woning waar het gebeurde in Best is een verdachte opgepakt. En bij de uitreiking van de Emmy Awards voor beste tv-programma's zijn vooral de dramaserie Homeland en de comedy-serie Modern Family in de prijzen gevallen.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 En ook 2 kilometer op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en het knooppunt Sonsheel. En daar is de linker rijstrook dicht na een aanrijding. Tenslotte, een file op de A28 Zwolle-Amersfoort... tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. Een file van voorlopig 4 kilometer. Met de Ster Extra-app open je een wereld vol extra's... tijdens sterreclameblokken direct op je tablet.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio Injona. Een, een elite-eenheid van de Indonesische politie heeft dit weekend tien mannen opgepakt die van plan waren aanslagen te plegen. Het zou gaan om een groep islamitische militanten. Correspondent Michel Maas in Jakarta. Michel, weet jij wat deze mannen van plan waren? Nou, de politie heeft zelfgemaakte wapens gevonden, zelfgemaakte bommen... en materiaal om nog meer bommen te maken. En volgens de politie was het de bedoeling om aanslagen te plegen op politiekantoren. En uh, ook zou er een plan bestaan om een aanslag te plegen op het parlement in Jakarta. Hmm. En hebben deze mannen uh, banden met grotere georganiseerde groepen, Misha? Nou, de banden die er zijn, die zijn heel indirect. Ze, uh, alle banden wijzen wel in de richting van die oude terroristen, die terroristen die... Uh, jaren geleden hier de bommen, grote bommaanslagen pleegden op Bali en in Jakarta. Uh, ze zouden, ja, dit zouden voormalige handlangers zijn. Er is iemand opgepakt die heeft gevangen gezeten... omdat hij een topterrorist uh, een tijdje heeft verborgen gehouden. Dus er waren banden met die terroristen. Maar de mensen die nu worden opgepakt... dat zijn duidelijk uh, mensen van een tweede garnituur. Uh, wat ook wel opvalt is dat de meeste arrestaties nu gepleegd worden in Solo... En Solo, dat is ook het bolwerk van... Michel Maas in Jakarta. Wij hopen dat de lijn nog staat, maar ik heb het idee van niet. Michel Maas, we zijn hem kwijt uh, op dit moment vanuit Jakarta. Proberen te kijken of de lijn nog kunnen herstellen. We spreken hem in verband met het oppakken van tien mannen... door de politie in Jakarta die van plan waren aanslagen te plegen. Ze gaan om uh, islamitische militanten. Nou, het lukt niet meer om uh, Michel nu te pakken te krijgen. Kijken of dat later nog even lukt. Goed. Vijf over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan naar Haren. Haren was gisteren zondagochtend een geschonden dorp. Politiebureau ging speciaal open voor mensen om nog aangifte te kunnen doen... van alle schade die de vrijdagnacht werd veroorzaakt. Toen woedde er een kleine veldslag... nadat per vergissing een uitnodiging voor een feest via Facebook was verstuurd. Ik kom uh, aangifte doen van uh, een beschadigde tuindeur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 Project X in Haren, zoals het is gaan heten, liep dus volledig uit de hand. En het is niet de eerste keer dat een feestje dat op social media wordt aangekondigd tot totale chaos leidt. We zetten daar een paar op een rij. September 2010. Engeland. Ook de 15-jarige Rebecca zette een openbare uitnodiging op Facebook. Ze wilde 15 vriendinnen op haar feest, maar er melden zich 21.000 mensen. Het feest werd afgelast en de politie moest eraan te pas komen... om de orde te handhaven. Maart 2012, Amerika. Een Spring Break Rave Party in de Amerikaanse stad Houston... liep volledig uit de hand. De aanleiding voor het feestje, dat op Twitter en Facebook werd aangekondigd... was de start van het voorjaar. Meisjes in babpak mochten gratis naar binnen. Er kwamen honderden mensen op af. Er was veel drank. Toen de politie na klachten over burengerucht een einde aan het feest wilde maken, liep het uit de hand. Niemand kon de straat in of uit. En toen ging het mis. Gevolg één dode. Juni 2012. Frankrijk. In Zuid-Frankrijk was de villa van een Nederlands stijl het toneel van een Facebookparty. Twee jongens van 21 organiseren een feest dat 600 mensen trok. De schade van het feest wordt geschat op 80.000 euro. De twee jongens zijn veroordeeld tot zes maanden cel en 20.000 euro boete. Juli 2012. Duitsland. In het Duitse Constant nodigde een student honderden vrienden uit om te feesten. De gemeente rook onraad en verbood het feest. 283 agenten stonden klaar om eventuele feestgangers op te vangen. Er kwamen toch nog 150 jonge lui opdagen... en samen waren zij goed voor 16.000 euro schade. De student moest die schade vergoeden en moest ook de politie betalen. Totale kosten 100.000 euro. Augustus 2012. Duitsland. Een tweeling van 15 zag op hun feest maar liefst 350 mensen arriveren. Het was zo druk dat het treinverkeer op de spoorbaan bij het huis van de twee moest worden stilgelegd. Het feest eindigde in een ravage. De straten lagen vol met glaswerk en veel auto's werden beschadigd. De autoriteiten bekijken nog of de ouders aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade. Tot zover haren en de gevolgen daarvan uiteraard in de loop van de ochtend nog veel meer. Goed, dan gaan we even terug naar onze correspondent Michel Maas in Jakarta. Over uh, het oppakken door de is het Indonesische politie van uh, mensen die verdacht worden van het plegen van aanslagen. Islamitische militanten. Uh, Michel, je vertelde al uh, dat het een soort tweede generatie uh, is hè, van, van terroristen. Uh, kun je nog even herhalen wat, waarvan ze verdacht worden, wat ze van plan waren? Nou ja, ze waren van plan om aanslagen te plegen op uh, politiekantoren... en uh, ook op basis van uh, leger en op het parlement, zegt de politie. En daarvoor hadden ze wat zelfgemaakte bommen klaar liggen... en materiaal om nog meer bommen te maken. Hey, en We vroegen je eerder, hebben deze uh, mannen banden met een grotere georganiseerde groep? Daar viel je toen weg. Uh, vertel nog eens wat je daarover ja. zei. Ja, toen viel de stroom uit. Ah. Uh, dat <laughs> gebeurt in Jakarta. Oh, in Nederland ook, Maar. Uh, <laughs> Ja, oké. Okay. Deze mensen ja, die, die hebben duidelijk uh, zijdelingse banden... indirecte banden met de grote terroristengroep... die jaren geleden die grote aanslagen op Bali en Jakarta hebben gepleegd. De mensen die nu zijn opgepakt. Eentje had een broer die daarbij zat. Uh, een ander die uh, was zelf al een keer veroordeeld... omdat hij had meegewerkt met die terroristen. Dus het zijn de handlangers. Het zijn uh, mensen die er op een of andere manier toch uh, bekend waren met die terroristen. En die zijn nu voor zichzelf begonnen. Ja, je noemde het eerder ook tweede garnituur. Is het, is het een beetje afgelopen met die terroristische groeperingen in Indonesië? Nou, het is in ieder geval niet meer uh, die terroristische beweging... die uh, wereldwijd aandacht trok tien jaar geleden... toen ze daar in Bali uh, zo'n enorme aanslag pleegden. Uh, dit zijn mensen die, uh, ja, die, die hebben niet de scholing, niet de kennis, niet de training van die terroristen van toen. Die beweging van toen die is helemaal opgerold door de politie. Al die uh, leden van Jamaa Islamia, zoals dat heette... die zijn of dood of ze zitten gevangen. Dus die, uh, die zijn weg. En uh, wat, wat er nu opduikt, dat zijn dus deze mensen... die er op een of andere manier mee te maken hadden. Die hebben hun eigen trainingcurs georganiseerd... en geleerd van het internet hoe ze een bom moeten maken... En uh, dat, dat is zo'n beetje wat er over is. En het is wel duidelijk dat de politie heel goed uh, op dit moment geïnfiltreerd is in die kringen. En altijd net op tijd weet, uh, mensen weet op te pakken voordat ze aanslagen kunnen plegen. Michel Maas over het oppakken van terreurverdachten in Indonesië. We bellen zo dadelijk met een trucker, Luc Koenders. Hij is een van de vrachtwagenchauffeurs die meedoet aan een groot protest in België. Eerst... Uh... Even kijken hoe het dan is op de weg. Arnoud Broekhuis van de ANWB, goedemorgen. Lara, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Nou, valt gelukkig nog mee. Uh, het aantal regenbuien is, uh, is bijna het land uit, dus dat scheelt ook voor de spits. Er komen 25 kilometer file. De meest opmerkelijke staat op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen de knooppunten vil en Zonsveel, 2 kilometer, komt door een aanrijding. Daar is de rechterreis ook tijdelijk dicht. En wat verwacht je nog voor de ochtend? We zitten tegen de 200 en wat je al zei, richting Brussel zullen vrachtwagenchauffeurs langzaam gaan rijden. Maar dat is gelukkig na de spits. Maar hier in Nederland uh, 200, ik hoop minder, vanwege het weer. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. we dan Marno Remmers, die is in Beverwijk, het Rode Kruis het ziekenhuis, want vandaag presenteren allerlei zorgorganisaties de agenda voor de zorg. Marno, heb je al een beetje zo gehoord van de mensen die daar werken, wat er in die agenda zou moeten staan? Uh, ja, zeker. Maar er is even een probleem. Hadden we hadden een stroomstoring in Limburg, hadden jullie net. Maar er is hier in Beverwijk ook een klein stroomstoring. Maar dan in het ziekenhuis. Wat is er nou aan de hand? Weet ik niet. Het, er is momenteel geen stroomvoorziening in onze centrale keuken. En oh. daar hebben we nu onmiddellijk de technische dienst voor gebeld... om het probleem weer op te lossen. Kijk, dat zijn allemaal van die dingen waar iemand in de nacht... in de vroege ochtend mee te maken krijgt. Agnes Zeezink werkt hier in dat ziekenhuis in Bevenwijk. En ze is heel druk op zoek eigenlijk naar iemand, nu niet de technische dienst, maar een collega. Naar een collega, want uh, ik heb haar weer even nodig voor een, een nieuwe patiënt die gaat komen. Ja, daarom ijsbeert u, u over de gang, terwijl er ook steeds een telefoon gaat. Ik ben niet aan het ijsbeeren hoor, ik ben al gericht <laughs> aan het zoeken. Maar inmiddels gaat mijn eigen telefoon nu ook. Ja, dus die zal nou, ook doe ik maar die even dan. Dus ik moeten nemen. Moment. Met acht en ik nacht ook. Het is nog een beetje wakker worden in het ziekenhuis, het Bevenwijk. We kennen het ook wel als het brandwondencentrum. Ze doen hier ook heel veel plastische chirurgie. En um, waar wij natuurlijk met name een beetje willen weten is... Ja, wat zijn nu de wensen van de mensen in zo'n ziekenhuis ook? Hè? En Agnes en ik waren net al in gesprek. En toen zeiden ze, ja, de handen aan het bed, hè, dat is het met name... Ja, we momenteel ook. Onze verpleegkundigen zijn uh, beide met een patiënt bezig. En dat houdt in dat we dus uh, ja, onze zorg heel erg moeten gaan verdelen. En we kunnen niet overal tegelijk zijn. Nee. Dat betekent ook dat u wel eens ja, iets niet kunt doen wat eigenlijk wel moet gebeuren? Nou, het gaat wel gebeuren, alleen het tijdstip is niet altijd uh, dat zal dan later worden. En ja. dat is niet altijd wenselijk. Ja, dat is eigenlijk uw diepste wens richting Den Haag bij wijze. Als u het voor het zeggen had, zou u zeggen meer mensen. Die handen aan het bed. Meer deskundige handen aan het bed. Ja, want je moet nu soms, ja, dan is er geen niet voldoende mensen om iets te kunnen doen op tijd. Dat klopt. ja. ja Hoe lang doet u het werk al? Nou, ik uh, ben momenteel al 39 jaar werkzaam in de zorg. Zo? Ja. En is er, er is veel veranderd? Er is heel veel veranderd. Maar is het, allemaal, is het ook beter geworden? Er zijn absoluut dingen beter geworden. Technisch en zo? Er is absoluut, uh, op allerlei vlakken is er veranderd. Er zijn be dingen beter geworden en er zijn dingen die zijn wel blijven liggen. Ja. Maar dat komen we overal tegen. En verandering is goed. Ja. Maar helaas niet, altijd gaat alles mee. Nou ja, ze hebben, Het is destijds natuurlijk is de marktwerking ingevoerd. Hè? Ja. Daar hebt u denk ik ook wel wat van gemerkt. Dat klopt. Dat, uh, dat gaat dan weer door in allerlei financiële ja, verwikkelingen. En uh, dat komt dan wel eens een keer wat, dat het belangrijker lijkt te worden dan de patiënt. Ja, ja. Ik, ik hoor het al, u denkt daar een beetje wisselend over, over heel die marktwerking. Het is mooi als de kosten in, in het geding blijven, maar... Nee, er zijn een heleboel dingen die, denk ik, uh, heel goed goedkosterwerend zijn. En die niet alleen door de marktwerking uh, tot stand zullen komen. Nee, gewoon maar door, maar door deskundigheid. Nuchter nadenken van waar zijn we in feite mee bezig. Ja. Volgens mij kunt u dan wel dat nuchtere nadenken. Ik denk het wel, ja. ja. Zeg, nou, maar nou, staan we, ik sta u eigenlijk op te houden. Hè? Want, nou u, nee, want de verpleegkundigen zijn beide bij een patiënt bezig. En, oh ja. en zodanig heb ik namelijk om de hoek al gezien dat ik ze niet weg kan halen. Nee. nee, de deur is ook inmiddels dicht van de Kamer. Nou, Goed, wij komen straks terug. Wij melden ons vanuit alle geledingen van het ziekenhuis om eens te vragen wat de mensen voor wensen hebben richting het nieuwe kabinet. I'm not afraid to So incredible, van Ilse de Lange. Het tien voor zeven. Vrachtwagenchauffeurs uit diverse Europese landen gaan naar Brussel... om te protesteren tegen goedkope arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa. Vanuit Nederland verzamelen truckers zich in Hazeldonk. Aan de telefoon vrachtwagenchauffeur Loek Koenders uit Dordrecht. Meneer Koenders, goedemorgen. Ja, een hele goede morgen. En bedankt voor het hartstikke mooie nummer dat jullie speciaal voor mij hebben gedraaid. <lacht> ja, u, bent, u bent fan van Ilse de Lange? Nou ja, vooral dit nummer hè, dat heeft ze voor mij geschreven, dus dat uh, vind, ik oh. ja, vind ik leuk. Waarom? Voor jou? Uh, ja, voor u? Omdat, omdat ik incredible ben. Oh! <laughs> dat vindt u zelf? U nou nee, dat vindt iedereen om me heen. Die zeggen dat oh. altijd tegen mij. Ik ben heel erg bescheiden van nature, dus... Uh, ja, dat merk ik. U bent in ieder geval beter dan de Oost- en Midden-Europeanen? Nou nee, nee, nee, die jongens die zijn ook uh, gewoon incredible. Als je kijkt naar de omstandigheden waaronder die jongens te werk moeten doen, dat is dat ook helemaal uh, incredible natuurlijk. Dus nee, wij zijn zeker niet beter, ook niet slechter. Nee. Waarom gaat u dan protesteren? Nou, wij gaan protesteren omdat er natuurlijk een andere factor is. Het gaat er niet om dat de jongens beter of slechter zijn dan ons. Er uh, ja, is gewoon een economische factor waardoor de jongens er zijn. En uh, dat, daar zijn wij, tegen. wij zijn er tegen. Maar wacht even, u bent tegen de economische factor? Waar, waar bent u precies tegen? Dat is me niet helemaal duidelijk. meneer. Kommer. Sorry, nou, het is namelijk zo, die jongens die worden hier naartoe gehaald... Dus niet omdat ze beter of slechter zijn, die jongens worden hier naartoe gehaald... ...maar voor één reden, dat ze dus goedkoper zijn. Ja. Nou, en dat goedkoper zijn, dat resulteert natuurlijk dus ook in... ...kijk, om een simpel voorbeeld te geven, een Nederlandse beroepschauffeur... ...die verdient maximaal 14,14 euro, 14 bruto per uur. Dat is E6, TLN, CO. Nou, dat is al niet uh, helemaal geweldig natuurlijk. Maar vooruit. Maar dan een Oost-Europese jongen, nou, bijvoorbeeld bij de firma Butter... ...en dat is al verschillende malen aangetoond door het FNV... ...die jongens die verdienen 3 euro per uur. En dat is de reden waarom ze hier zijn. En de uitwassen daarvan zijn... Dat die jongens daar, nou ja, uh, rij, uh, rij maar op de snelweg. Er zijn zelfs mensen die nu in de auto luisteren. En vraagt eigenlijk maar eens af hoe lang die jongens op die parkeerplaatsen onderweg zijn. En dat zijn gewoon die uitbuitingstoestanden. En daar zijn we helemaal op tegen. Die mensen die worden gewoon naar zee hier okay. toegehaald. Dus wie spreekt u nou aan? Spreekt u het systeem aan? Of de, want u, u, u geeft niet de, de vrachtwagenchauffeurs uit Midden- en Oost-Europa daarvan de schuld. Nee, nee, nee, die jongens, die jongens, die, kijk, die jongens, die ja, die worden gewoon uh, als een een of andere goedkope slaaf gebruikt. Wat wij aanvechten, dat is aan het systeem. En het systeem, dat heeft natuurlijk regels gemaakt binnen Europa waarop dit uh, kan. Uh, vrij vervoer van personen en goederen en gelden, nou noem het allemaal maar op. Alleen er wordt aan geen ene kant gehandhaafd. En uh, nou in het Nederlandse wapen staat natuurlijk ook cement en zee, ik zal handhaven. Nou, er wordt heel. Niets gehandhaafd. Hm. En juist omdat er niet gehandhaafd wordt, nou ja, dan krijgen wij uh, die, die, die, die excessen zoals verdringing op de arbeidsmarkt. Uh, nou, mensen die uitgebuit worden. Uh, een, een jaar geleden zijn er nog een aantal Polen uh, in, hm. in een loods verbrand die daar als een stelletje naar uh, fox bij elkaar gepakt waren. Uh, kijk, daar gaan zijn, daar zijn wij tegen. Hm. Wij willen gewoon dat er gehandhaafd wordt, dat er een eerlijk speelveld gecreëerd wordt. Maar meneer Koenders, uh, als u ja. zegt er moet gehandhaafd worden, die mensen moeten volgens de wet ook volgens de CAO worden betaald. Dan moet u toch ja. eigenlijk in Den Haag zijn? Nou ja, uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk wel waar natuurlijk, maar uh, kijk, de regels, uh, dat weten wij allemaal, die worden natuurlijk in Brussel gemaakt. Nou, in Den Haag, in de politiek, daar hebben wij ook contacten. Uh, Even ter informatie. ik ben verschillende malen in Den Haag geweest, uh, onder andere bij de lura hoorzittingen en, en nou, dat is een heel uh, lang, uh, dradig woord, maar dat heeft, dat heeft hier juist allemaal mee te maken. Kijk, die stappen hebben wij al gedaan. Het beleid ligt in Europa, want in ja. Europa willen ze de cabotage vrijgeven. Nou, de cabotage, dat is gewoon dat ze heel de kraan opengooien, nou ja, uh, zetten de... We komen binnen en, en we zien wel het schip strandt. En wij zien gewoon dat het helemaal finaal verkeerd afgelopen is. Ja, en en, daar en, en dat gaat dus naar u, Brussel. Precies, u gaat dus naar Brussel. Gaan mensen daar in Nederland wat van merken op de weg, denkt u? Nou ja, uh, moet u goed luisteren. Als wij dus uh, uh, op de weg naar Brussel gaan in konvooi. en dat zal we waarschijnlijk wel niet uh, erg snel gaan. Want uh, ja laten we zeggen, de voorstrijd 80 jaar. Ja, dus, ja, 80, dus daar gaan september. automobilisten wat van merken. Hoe, vanaf hoe laat gaat dat gebeuren? Nou ja, wij gaan, uh, om kwart over negen gaan wij verzamelen en uh, vandaar gaan wij vertrekken uh, richting Waarloos uit Nederland. Gedaan. En van Waarloos gaan we naar Brussel. Okay. Maar u kunt zich wel indenken als die jongens uh, dus bij Antwerpen rijden in een convooi, ja ik denk dat je daar in Breda toch zeker ook wel uh, problemen van zal gewoon vinden. En het kan best zijn dat er Nederlandse jongens uh, zijn die zeggen nou ik kan daar niet bij zijn om wat voor reden ook. Uh, ik ben solidair en ik ga tussen tien en twaalf in Nederland uh, de minimum snelheid op de snelweg rijden. En het is de bedoeling dat we gewoon allemaal lekker op de rechtse baan blijven, dat iedereen gewoon kan halen. Oh, okay. Nou mogen we ook nou. vrachtwagen zo niet meer inhalen. Dat dus is ik, ja. Ons ja. helemaal duidelijk, meneer Koenders. Dank u wel. Ik wens u veel succes. En sterkte. Nou ja, u? dank u wel. En uh, ja, maar ik wens u heel veel succes met uw programma. Dank en, u wel. En als u trouwens een hele veilige reis. He, dank u wel. Lou Koenders uit Dordrecht, vrachtwagenchauffeur, gaat dus vandaag protesteren richting Brussel. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. En daarin ook vandaag nog veel aandacht voor de rellen in Haren van vrijdag. De Telegraaf schrijft over de kritiek van de politiebond ACP. Die vindt dat de politieleiding in Haren veel beter voorbereid had moeten zijn. Duizenden jongeren waren vrijdagavond naar Haren gekomen nadat een meisje via Facebook per ongeluk een openbare uitnodiging voor haar verjaardagsfeest had verstuurd. Het schrijft dat politiekorps in het hele land in de opperste straat van paraatheid zijn naar de rel in Haren, omdat in diverse gemeenten soortgelijke feesten zijn aangekondigd. Teams van de mobiele eenheid staan klaar om in te grijpen en inlichtingendiensten van de politie draaien overuren. Voor de politiediensten zijn de komende weken een ultieme test. De inlichtingeneenheden moeten door de komst van de nationale politie intensiever samenwerken en hun werkwijze... Volkskrant schrijft dat de overheid te weinig oog heeft voor illegale orgaanhandel. en uitbuiting van buitenlandse draagmoeders. En er moet ook een instantie komen die mogelijke gevallen van orgaanhandel registreert. Er moet voorlichting komen voor wensouders die via internet een draagmoeder zoeken. Dat concludeert de nationale Rapporteur Mensenhandel, dat is Corine Detmeijer, in een rapport dat vandaag verschijnt. Als er sprake is van financiële uitbuiting of dwang bij het afstaan van een orgaan of draagmoederschap, dan valt dat onder mensenhandel. Wanneer de afnemer of wensouders daarvan op de hoogte zijn, kunnen ook zij strafbaar worden gesteld, zegt de rapporteur. Miljoenen pensioendeelnemers kunnen opgelucht ademhalen, schrijft althans de Telegraaf. Het kabinet geeft de pensioenfondsen ruimte voor de regels, door de regels, rond de rekenrente te versoepelen. Vandaag presenteert het ministerie van Sociale Zaken samen met de Nederlandse Bank de nieuwe rekenmethode. Het kabinet koppelt de lange termijnrente aan de zogenaamde ultimate forward rate. Hierdoor stijgt de rekenrente van de huidige 2% tot iets boven 4%. Door de nieuwe rekenmethode stijgen de dekkingsschade van alle fondsen... en daardoor hoeft er minder te worden gekort. U hoort er later over in het Radio 1 Journaal.